In de manen schijn, schijn, schijn Met een lekker potje bier, bier, bier Aan de zwier, zwier, zwier Op drie vier, vier, vier Zo reis je met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, juit Het is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de